Gemeente, de tekst voor vanmorgen is in mijn ogen jaloersmakend. Of hebben we het al zo vaak gehoord dat het ons niet meer raakt? Ik hoop dat iedereen vanmorgen bij het nadenken over dit woord zegt, waarom zij en niet wij? Want als je goed luistert naar de woorden van de Heer Jezus Christus, dan wil die niet anders dan dat mensen jaloers worden op andere mensen die de genade van God in het hart hebben gekregen. Want het grote feit van de Pinksterdag is... niet dat de Heilige Geest gekomen is zozeer... maar dat ze alle vervuld werden met de Heilige Geest... Ik zeg dit vanmorgen heel bijzonder even voor de kinderen. Het heeft niet in de kerkbode gestaan, maar er is een boekje voor jullie gemaakt. En ik hoop dat je er allemaal een gepakt hebt, gekregen. En dat je heel goed zult luisteren om thuis eens na te denken over deze vragen. Want wat lezen we? Het is de derde hoogtijdag in Israël. De derde Pinksterfeest. En de Israëlieten, Joden en Jodengenoten zijn toegestroomd naar de stad van God. Want ze gaan feestvieren. De vijftigste dag, dat betekent pinksteren letterlijk, vijftigste, de vijftigste dag. Omdat God zijn volk heeft gezegend. Je ziet mensen lopen met broden, tarwebroden. Dat zijn de eerste broden van de Nieuwe Oogst. En die eerste broden worden gebracht in de tempel... En daar zal het een beweegoffer zijn van de priester. En ze worden God gegeven. En dat betekent eigenlijk met deze eerste broden... willen wij heel onze oogst aan u geven, aan u wijden. Maar de Heere God vraagt niet alles. Hij wil de eerste, de belangrijkste. En in Jeruzalem is het ook feest omdat vijftig dagen, zo wordt er geleerd, nadat Israël vroeger uit Egypte is geleid. Op die vijftigste dag, God is gekomen. We kennen dat verhaal toch goed, die geschiedenis, die gebeurtenis. Dat de Heer zei tegen Mozes heilig het volk, ze moeten zich allemaal wassen, de klieren wassen, ze moeten rijn komen bij de berg, want ik zal op deze berg spreken. En dat is een geweldige gebeurtenis geworden, want toen ze wakker werden op die vijftigste dag, toen trilde, dreunde, beefde, heel die grote berg dat massief en op de top van de berg was donderbliksem, daar was God in een wolk neergedaald en als God maar met één vinger de aarde aanraakt, gaat de aarde beven en trillen, dan rookt het op die berg die hij gebruikt om neer te dalen. En toen heeft God zijn volk gezegend met zijn heilige wet. Vieren wij dat ook vandaag nog? Of is dat iets van vroeger? Is dat iets waar wij aan voorbij zijn gegaan? Nee, het zal blijken dat zowel de oogst... Als Gods heilige wet op een dag als vandaag verschrikkelijk belangrijk zijn. Belangrijk in de zin dat God soms vroeger anders leek dan vandaag of toen in Jeruzalem. Maar Hij is dezelfde. En kijk in Jeruzalem. Voordat dat geweldige gebeurt, dat de heilige geest wordt uitgestort, zijn de mensen naar de tempel gestroomd. En de discipelen van de Heer Jezus, de twaalf met nog veel anderen, zijn ergens bij elkaar in de opperzaal. Ze zijn aan het bidden. Vanaf het moment dat de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel om op de troon bij zijn vader te mogen zitten. Zijn ze teruggegaan naar Jeruzalem en hebben ze gebeden... want jullie moeten, heeft de Heer gezegd, erop wachten dat de Heilige Geest komt... en als die er is, dan moet je aan het werk gaan. Dan moet je Jeruzalem op een gegeven moment verlaten en de wereld intrekken. Mijn evangelie verkondigen. En toen, terwijl ze er om baden, kwam daar heel plotseling de geest. Ze wisten niet hoe laat, ze wisten niet precies wanneer. Wacht maar, heeft de Heer Jezus Christus gezegd. En dan zal ik er zijn. Is dat niet geweldig? dat de Heer Jezus die naar de hemel is gegaan... deze grote belofte aan zijn discipelen heeft gegeven. Jullie moeten wachten. Dat is voor ons ook zo. Jullie moeten wachten op de Heilige Geest. Je mag vandaag de kerk eigenlijk niet uit... of de Heilige Geest moet voor de eerste keer... Of opnieuw in die volheid in u en in jouw hart komen. Nee, het wordt nooit meer zoals toen. Dit was een heel bijzondere dag waar we van gelezen hebben. Dat de heilige geest gekomen is met die geweldige tekenen. Een geluid als van een geweldig gedreven wind. Nou sinds vorig jaar en eigenlijk verschillende jaren al weten we wat een wind kan. Als je even terugdenkt aan wat die windhoos, die tornado heeft gedaan in New Orleans in Amerika. Hoe daar dijken zijn doorgebroken omdat de wind het water opzweept en het water opzuigt en neergooit. Als je ziet wat er verwoest wordt, sterke gebouwen worden verpletterd. Dat wil zeggen die geweldige gedreven wind, die is niet tegen te houden. Dat, dat is een teken van hoe God de heilige geest is. Die hou je niet tegen. En daar werden ze vol van. Vol van de heilige geest. En als je dan kijkt naar dat andere teken. Op hun hoofden zaten allemaal van die tongetjes. Verschillende als van vuur. Het was geen echt vuur. Dan zou de mens in brand vliegen. Dan zou een mens afbranden. Nee, als de heilige geest komt. Dan wil dat niet zeggen dat je leven in gevaar is, maar juist dat je leven wordt gered. En dan worden ze vol van de heilige geest en ze beginnen te spreken in vreemde talen. Talen vanuit het buitenland. En er lopen genoeg mensen rondom en als die mensen toestromen, dan horen verschillende de taal spreken van het land waar ze geboren zijn waar ze zijn opgegroeid, die ze vloeiend spreken. En wat horen ze? Het grote werk van God. Dat de schepper, de mens die gevallen is. Dat de schepper gekomen is in de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. En dat hij mensen redt. Dat hij persoonlijk met zijn heilige geest in het hart van mensen gaat wonen. En dat dat hart leeg wordt van al de dingen waar het vol van was en dat het vol wordt van God. Vandaar dat het een belangrijke vraag is die u en die jij jezelf moet afvragen, waar ben ik vol van? Dat het nou eindelijk weer een beetje droog is. Het weer een beetje naar onze zin begint te worden. Vol van vakantie, al is op vakantie op zich niks verkeerd, Net als dat je blij bent dat het weer fijn weer is. Nee, de vraag is, zitten we vol van onszelf, van deze wereld? Of komt de heilige geest en maakt mij vol van de dingen die van God zijn, van zichzelf. Want hier al moet je het begrijpen, iedereen, jong en oud en groot en klein, dat als je vol bent van de wereld, van jezelf, dan hou je daar alleen maar een akelige nasmaak aan over. Een kater. Want als we eenmaal dingen bezitten, dan willen we meer. En als we eenmaal over de streep gaan... dan willen we st vaak steeds verder. Waar het op aankomt is... dat de Heer Jezus Christus alles is. Maar dan ook echt alles. Dat Hij je hart van morgen... door de Heilige Geest wordt binnengebracht. En dat je zeggen kunt... Hij is mijn Here, mijn Verlosser, mijn Herder. Want dat, daar komt het op aan dat het Pinksterfeest in je leven wordt. En natuurlijk op de Pinksterdag, maar dat de Heilige Geest in je hart zal blijven. En daarom, als er vanmorgen mensen zijn die zeggen, nou nee, ik heb er niet zo'n zo kijk op. Ik heb er helemaal niks mee dat die mensen worden gewaarschuwd. Want buiten de Heere Jezus Christus, ach mensen, er is geen leven. Ja, natuurlijk. Als je op deze aarde bent, dan besta je. Dan heb je een aards bestaan. En wat gaan er niet heel veel mensen in allerlei genot op? Genotzucht, hebzucht, egoïsme. En wat zal het eind zijn? Buiten de Heere Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Word nou jaloers op die discipelen en die anderen die daar staan en die vol worden van de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest bij je komt en in je woont, dan geeft Hij geloof, dan geeft Hij versterking van geloof. Wat gebeurt er dan? dan geeft hij ook de zekerheid van het geloof. Want niemand kan zeggen dat Jezus zijn of haar Heere is dan door de Heilige Geest. Daarom heb ik zojuist ook die heel bekende psalm laten zingen. Psalm 119, waar David het zegt, och schonk u mij de hulp van uw geest. Ja, we snappen het vaak niet zo erg als je dat in het Oude Testament leest, want dat is honderden jaren eerder. Was de Heilige Geest er toen ook? Ja, de Heilige Geest is God. En er is nooit een tijd dat God niet was. De Heilige Geest is eeuwig God. Maar de Heilige Geest is nog nooit zo vol uit. Zo groot zich tonend in deze wereld geweest. Als je rekent dat de heilige geest er wel was. Hij rustte op de koning. Hij rustte op een profeet. Hij rustte in Mozes. Hij rustte in de mannen die Mozes mochten werken. Maar de heilige geest was er op een enkeling. Zeker even sterk als toen in Jeruzalem. Maar niet met die geweldige tekenen. Want de Heer Jezus Christus heeft gezegd... de geest, dat wordt de andere trooster. Hij komt in mijn plaats. Mijn plaats, ik ga weg. En het is op Pinksteren alsof de Heer Jezus Christus... Het door de heilige geest. Denk maar even aan het schoolbord. Dat als een juf of een meester even weg moet en hij verwacht een ander... dan pakt hij een krijtje en dan zegt hij, ik ben even weg. Kom zo terug. Ja, dat is wat de gemeente van Christus nu zeker weet. Hij is weg en hij is aangekomen. Want nu is het de tijd dat de geest is gekomen... In zijn plaats een andere trooster. Kijk de Heer Jezus was God, is God. Een mens. En een mens is beperkt. Maar nu komt God de heilige geest om de wereld in te gaan. Om in deze wereld mensen echt blij te maken. Want dat is een feest geweest. Ze hebben die wind gehoord, ze hebben de tongen van vuur gezien, ze horen de vreemde talen en de mensen die stromen toe. Maar die toeschouwers, die luisteraars, daarvoor is het nog niet het feest van de Heilige Geest. Eigenlijk is het, mag ik het zo zeggen, een echt klein feestje. 120 mensen zijn daar en ze lijken opgewonden, zelfs zo dat mensen zeggen: nou, die zijn dronken. Nee, dat zijn ze niet. Nou ja, toch wel. Ze zijn dronken van gelukzaligheid. Ze zijn dronken van de vreugde die God in hun hart legt. En ze stralen, hun ogen stralen en hun stemmen juichen als ze het mogen uitspreken, die grote werken van God. Weet u, dit is het geboorteuur van de kerk van de Heer Jezus op aarde. En ik zeg het heel duidelijk, dat is de kerk van de Heer Jezus Christus. Dat is de kerk die zalig wordt. Dat is de kerk die gelukkig nog geen naam heeft in de zin van... Hij heet gereformeerd of... Noem maar op. De kerk van de Heer Jezus Christus wordt door de Heilige Geest ingesteld. En als we vanavond goed luisteren en het apostolicum wordt gelezen, dan wordt er gezegd, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Die kerk is begonnen toen. En die kerk is doorgegaan. En, en bij die kerk moet je horen, want daar is de Geest... Aanwezig. Weten we de heilige geest in ons hart. Weten we dat God de heilige geest niet liever wil dan in ons zijn. Het kan natuurlijk goed wezen dat u zegt, ja jaren geleden. Toen heb ik een pinkster gehad. En dat hoeft niet alleen op deze dag te zijn, die gedenkdag. Als het goed is, hebt u dagelijks... Pasen en Pinkster op één dag. Hebt u dagelijks dat u weet dat uw Heer en Heiland in de hemel is? Dat is de gestorvene en de opgestane, de mensgewordene. Eigenlijk balt in dit ene geven van de Heilige Geest. Al het werk van de zaligheid en van het heil van God. Dat balt zich samen. Want wat komt nu de heilige geest in deze wereld doen? Wel dit. Mensen bij de Heer Jezus brengen. Hij, hij neemt alles wat de Heer Jezus Christus verdiend heeft. Hij brengt de genade op deze aarde. Is zo de genade in je hart uitgestort. We moeten niet denken dat we vandaag niet over de genade hoeven te spreken. Want de heilige geest die, die gaat spreken. Petrus die wordt de mond, als het ware, de grote luidspreker daar in Jeruzalem. En hij gaat het uitleggen wat er is en hij gaat zeggen, ja jullie, Israëlitische mannen, luister en laat mijn woorden je oren ingaan. Laat het niet zoals het water van de hond druipt op de grond vallen. Maar neem mijn woorden op. Als je dit leest, deze preek van Petrus... besef dan goed dat de heilige geest uit hem stroomt. In zijn woorden. En dat die harten van de mensen worden opgezocht. Want wat gaat Petrus zeggen... Als je dat verder leest, lees dat vandaag maar eens. Dan gaat de geest mensen zeggen... ...jullie hebben de Heere Jezus gedood. Ja, het moest. Want als Hij niet gestorven was... ...dan was er geen heil, geen zaligheid, geen redding. Hij is de Messias. En wat doet die Heilige Geest dan in de harten van de mensen... Aan het eind van de preek van Petrus, dan lees je dat. Dan worden ze verslagen. Verslagen in hun hart. Dan, dan zeggen ze: wat moeten we doen, mannen, broeders om zalig te worden. Wat, wat gebeurt er in die harten van die mensen? Wel die mensen die leren de waarheid. En nu kan het zijn dat je al 40, 50 of 60 jaar in de kerk zit, of 16 jaar, dat weet ik niet maar dat je de waarheid nog nooit geloofd hebt. Wat is dan de waarheid? Wel, dat is dat je een mens bent... die in Adam gevallen is... die in zonde viel... en een mens die niet anders kan dan zondigen... als niet God in je komt om je het nieuwe leven te geven. Hoe werkt de Heer? Dat, dat lees je heel duidelijk hier. Die mensen die... Dat is nou het wonderlijke. Die worden verdrietig. Hebben wij dat gedaan? En was dat nou voor ons nodig? Misschien mag ik het zo uitleggen. Dat de heilige geest ook in onze gemeente. En ik zou dat willen dat iedereen dat ontving. Echt iedereen. Hier in de kerk of thuis en wanneer er ook wordt geluisterd. Dat je... De Heilige Geest wordt afgebroken. Want dat is nodig. En dat is niet alleen als God de Heilige Geest komt voor de eerste keer. Maar dat heb je voortdurend nodig. Maar als God ons mensen afbreekt in ons mens zijn, in ons aardse zijn. Dan, dan is dat niet om ons te vernietigen, te verpulveren tussen zijn heilige vingers. Zoals wij soms een mug of een vlieg doodknijpen. Nee, dan is het dat we worden afgebroken om ons te bouwen. Want dan zegt de heilige geest in de harten van die mensen. Weet je geen raad van je zonde, van je ongerechtigheid? Zie op Jezus. Die zichzelf heeft gegeven. En dan werkt die dat wonderlijke werk, dat ze zeker worden van hun genade. Dan is het de Heilige Geest die zegt, uw zonden zijn u vergeven, zoals de Heer Jezus Christus dat wel kon zeggen. Hij spreekt de taal van Christus. Hij geeft de dingen van de Heer Jezus Christus. En daar zie je ze staan, stralend. Met juichende stemmen. Petrus, zeker hij heeft een ernstige stem gehad, denk ik. Maar hij heeft ook een juichende stem gehad. Want in Petrus woont al de volheid van God persoonlijk. God vervult hem, God geeft hem kracht. Is dat niet rijk? Maar nu kan het zijn... En dat is in het leven van Petrus later wel gebeurd... dat hij dingen deed die de heilige geest bedroeven. Als mensen zondigen, dan bedroef je de Heere God. En dan moet je eraan denken dat God de Vader, God de Zoon... en God de heilige geest, alle drie de personen... een verschrikkelijk verdriet hebben. Daarom is het zo belangrijk dat je let op je leven. We hebben zoiets, nou als pinkster wordt... dan komt de heilige geest en dan juicht de gemeente. Het is enkel vreugde. Altijd wordt gevraagd waarom. Omdat we worden verlost van onze zonden. Omdat de heilige geest, God is en zo sterk is... Dat hij ons overtuigt van de genade die we nodig hebben. En dat heb je altijd nodig. Dan moet je niet denken, nou vandaag, heilige geest en blijdschap. De morgen ook nog een beetje en dan een dinsdag gaan we weer over tot de orde van de dag. Nee, dan zul je leven moeten en dan kom ik terug op dat oude stukje van het feest in Israël naar de wil van God wat doet de heilige geest die zegt Heere God u zou gelijk hebben als u mij eeuwig zou verdoen dat is een kenmerk van een kind van God zijn dat je God gelijk geeft dat je de eeuwige straf hebt verdiend maar je krijgt hem niet de Heer Jezus droeg die voor jou, voor u. De Heer Jezus heeft onze straf op zich genomen en weggedragen. En hij heeft het op deze aarde gezegd: nee, mij laat die allen gaan die van mij zijn. Wat is dat niet machtig? En dat weet Petrus. Petrus is in zichzelf niks. Maar Petrus zal ook moeten opletten dat hij geen dingen doet die de heilige geest bedroeven. Want de heilige geest die schrijft de heilige wet van God in ons hart. En ik denk dat de heilige geest nog niet sterk genoeg is in je... dat je nog de heilige geest tegenstaat of bedroeft... als je over de wet van God denkt als iets wat heel erg lastig is. Als iets... ja dat je beperkt. Je mag niks, wordt er vaak gezegd. Nee, lees Gods heilige wet in wat er wel mag. Dat is het goede in de ogen van de Heer. En daar waar de heilige geest komt, daar geeft hij liefde tot God. Het is net als wanneer je kinderen hebt. Als kinderen van hun vader houden, dan doen ze graag wat vader wil. Ook al hebben ze soms niet zoveel zin. Maar ze zien zo graag op dat gezicht van die vader de glimlach. Waarmee een vader naar zijn zoon kan kijken en zeggen. Goed zo jong. Goed zo meisje. Wat doe je dat fijn voor me. Wat vind ik dat eerlijk. Nee, dan zeggen ze niet wat geeft het. Wat brengt het op. Dat gezicht van die vader. Hey, dat, dat geldt in het geloof. En dat moet vanmorgen doorklinken door alles heen. Want je weet soms niet hoe mensen tobben. Hoe de heilige geest het hart aan het voorbereiden is. dat kan soms heel lang duren. Hoe de heilige geest in die harten als het ware. Net als de grond. Daar ploegt. Zodat ons hart. Klaar wordt gemaakt om geloof en om genade te ontvangen. Oh, wat, wat, wat, wat is dit een geweldige dag. Die vijftigste dag. En waar is dat? Wel in de gemeenschap. Van de kinderen gods die de Heer Jezus heeft achtergelaten. Als we kijken wat hier staat, vol worden van de heilige geest. Ik denk dat het ieder jaar wel een paar keer gezegd wordt, zeker op Pinksteren. Waarom zij wel en wij niet, zo wordt vaak gedacht. Weet u, ik zeg het heel eerlijk, dat durf ik niet te zeggen. Ik kan het niet beoordelen wie van u en van jou werkelijk de heilige geest ontvangen heeft... En wie misschien niet? Nog niet, naar ik hoop. Dat kunnen we niet beoordelen. Maar we kunnen het soms aflezen aan de kenmerken. Wat was het kenmerk van deze gemeente? Ze waren eendrachtig. Nou, dat woord moet je eens vasthouden. Eendrachtig. Eensgezind. Ze waren gericht op de Heer Jezus en zijn belofte op de grote geest die komen zou van de hemel. Eendrachtig. En ze baden. Dat is een kenmerk van de gemeente. Weet u, als ik dat lees dan ga ik me schamen. Want we zijn er allemaal schuldig aan, aan de gebrokenheid van de kerk op deze wereld. Aan... Het gekissebis over een punt of een komma, een hoofdletter of een kleine letter. Aan het vechten voor eigen gelijk, ik vind dat, terwijl dat eigen gerechtigheden zijn, terwijl dat dingen van de tweede of van de derde, soms wel van de vijfde orde is... Nee, waar het op aankomt, gemeente, is dat de gemeente het uitroept vandaag. Och, dat u de hemelen scheurde, dat u neerkwam. Heren, geef heil op deze dag. Geef dat er eerstelingen zijn. En ze zijn er. En dat er op die eerstelingen een rijke oogst van voorspoed mag volgen. Want wat is het wonder. Dat God, de Heilige Geest in de discipelen en in de vrouwen komt... dat geloven we. Maar als er straks... die mensen toe stromen... en die drieduizend het uitroepen... wat moeten we doen om zalig te worden? Dan krijgt het wonder van het komen van de Heilige Geest... een vervolg. Want de Heilige Geest zit niet alleen in een discipel... Of in een ouderling of in een dominee. Nee, de heilige geest komt daar waar God hem zendt. Daar waar mensen bidden. Daar waar mensen de hemel bestormen en zeggen... Kom, schepper geest, daal neer op deze wereld. Maar hebben ze om gebeden? Geef het mij alleen voor zichzelf. Nee. Weet u, als we bidden, Heere Jezus heeft dat geleerd, dan bidden we ook voor een ander. Dan zo is deze gemeente bezig geweest te bidden en zal ze in de weg van het gebed voortgaan. Zal ze zeggen, Heere werk door, Heere trek mee door storm en door zee. Dat uw kerk in deze wereld komen, dat, ja, dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Dat zielen worden gered. Pinksterfeest is het feest van de zending. Dat is niet meer een oude gewoonte waar we niet meer van weten waar het vandaan komt. Nee, dan gaat het juist om de naaste. Ver weg of dichtbij, dat maakt niet uit. Het is een oude traditie dat er voor de naaste ver weg gecollecteerd wordt opdat mensen kunnen uitgaan. Mensen kunnen gaan spreken van de grote werken van God. En weet u wat daarvoor nodig is? Eendracht. En zo, ja, dat is helemaal stuk. Moet je eens kijken hoeveel kerken er zijn. En ik durf het wel te zeggen, als je eens kijkt hoeveel groepsvorming er in de kerk is. We gaan om met mensen die gelijkgezind zijn... En een ander met een andere mening. Nou ja, die vinden we toch eigenlijk maar niet zo. Die laten we maar lopen. Nee. Op de Pinksterdag worden allen vervuld met de Heilige Geest. Pinksteren betekent het feest van de volheid. De tijd is vol. Het uur is vervuld. De verwachting wordt vervuld. En dan worden ze vol van de Heilige Geest. En wat een feest is dat. Dat is een blijdschap. Die moet je ervaren. Dat is een vreugde. Er is niks in de wereld dat dat haalt. Nu is het in de wereld zo dat, nou er wordt wat afgefeest. We waren ergens en daar er hoorde je een feest en dat was die bekende dreun en kaboem. Dan zaten ze te vieren dat er een vereniging, 75 jaar was, en dan denk ik, je bent toch gek. Men viert feest in een keet. En wat een keet in zo'n gemeente. Ik hoorde verschillende, die hadden geërgerd, die zeiden, ja we kunnen niet slapen, tot twee uur hebben ze vergunning. Ik snap zo'n overheid ook niet. En ja, dat ging van dik hout zaagt men planken. En toch had je die de andere morgens moeten zien. Die zagen er niet uit. Wie feestviert dat God in de wereld komt. Die voelt een vreugde. Want de wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, die zal blijven in der eeuwigheid. Kijk, we zien hoe dat in Jeruzalem is begonnen. Maar waar loopt het op uit? Er zal eens een morgen zijn. Waarop geen avond meer volgt. Als de laatste engel heeft gebazuid. Dan komt de Heer Jezus. Zoals de engelen het hebben gezegd op de Olijfberg. Eens komt hij weer. Zoals jullie hem hebben zien heenvaren. Zo zal hij weer komen in deze wereld. Om het alles ...nieuw te maken. Maar vooral ook om de erfenis uit te delen. Wat zijn mensen die vervuld worden met de Heilige Geest... ...anders dan kinderen van God. En een kind, al is het een aangenomen kind... ...in Israël en in het Koninkrijk der Hemelen dat kind deelt. Deelt in de erfenis... Wat is de erfenis? Dat is het eeuwige leven. En hier op deze wereld, terwijl ze nog in dit aardse bestaan zijn, krijgen ze de voorproef. Zoek eens iemand op, als je het zelf niet kent. Dat je vraagt, hoe is dat? Dat je door het geloof, die voorproef van de Here krijgt. Dat is dat je weet, dat je schuld is vergeven. Dat je ziel leeft. En dat dat nooit meer gedood wordt. Oh, zeker, je kunt diep vallen. Wat heet dan moeilijk. Totdat de Heere je weer opricht. En de Heere je weer verder helpt. Zoals een vader een kind. Dat valt. Hij weet niet hoe hard of hij lopen moet. Om dat kind op te richten en te zeggen... Neem een kind, je gaat hier struikelen omdat je niet gaat... In de weg van mijn wens. Hierop kun je niet struikelen. En hier op deze weg kun je ook niet verdwalen. Want hier is het licht van de Heilige Geest. Toen begon de kerk van Jezus Christus te leven. tot eer van God. in die volheid, opdat ze in mogen gaan. In die eeuwige rust. Amen. Psalm 118, het twaalfde vers.